Met de eerste aflevering in het nieuwe jaar. Mocht je net pas ingeschakeld zijn, hartstikke leuk dat je weer luistert, natuurlijk. En natuurlijk de beste muzikale wensen van je radiovrienden. Na deze laatste plaats van DJ Dion Sydney. Is het dan eindelijk zover? Een uur lang, non-stop in de mix. DJ KK. Blijf luisteren! Want hij gaat knallen. Geloof mij. myself Will I see again We are always running for the thrill of it, thrill of it Always pushing up the hill Searching for the thrill of it All and all and all we are Calling out, not again Never looking down, I'm just an what's in front of me Is it I'm not Dat is een mooie afsluiting. Avicii versus Kings of Leon In de Avicii bootleg. Oftewel gewoon Tim Berg. En we zeiden het vorig jaar al. Dat klinkt dat ver weg weer. Hij gaat hoge ogen scoren. Tim Berg. Oftewel Avicii. En ja. Als ik kijk naar Dion Sydney. Hij zegt hebben hebben hebben. Nou. zullen we hem dan maar geven aan hem ook. Dit was Ziet alweer. Ik zeg volgende week vrijdag. Zelfde tijd. ,zelfde plaats. 9 uur. Sharp. Maak er wat moois van dit weekend! Ik denk dat we genoeg leuke feestjes in de party hadden. Dus tot! See you!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 Het weer, vannacht gaat het opnieuw regenen. Temperatuur blijft ruim boven het vriespunt. Morgen overdag staat er veel wind en trekken stevige buien over. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.